Ja, heel Ja, heel Hey Buitenwesten Jongzee Ja, heel Oké okay. Hey, Andres, ik sla je buitenwesten Je kan niet je tanden van, dus effe testen Hoppen, ik valt je niet uit je gezicht Andres, hou je bij je bekje dicht Andreas, ik, ik zou je buiten westen. Kan ik meteen die dikke kreet van je testen? Hopelijk blijf je blokken aan de grond. Net zoals je niet meer opstond. stond. kijk maar uit, wat laat je je vrienden in de steek. Tja, zit het de schuld van je vriendin? Waarom zit je nu opeens twee weken lang te roken? Waarom zit je ruzie te stoken? Waarom heb je deze look? Weet je wat ik zoek? Jouw bed en te slaan. Tja, Jumpsy is mijn naam. Ik sla je bij de westen. Andereerst kan ik je skills testen. Ik sla je buiten westen. Tja. Ik zal je kop en je kaarse mesten. Ik sla je buiten westen. Kamerad, dan kan ik je zelf testen. Jumpsy, ja. zit die waard tot te scheppen. Hij weet alles beter. Maar één ding, het klopt allemaal voor geen ene millimeter. Want het is schot zo scheef. Maar ja, Andreas, dit is wat ik je geef. Ik Examen stunt, kars, ja, kars, kars, hij is wit. Andreas, ik zeg je dit. Stop hem in je kont en dan hem heen en weer. Allereerst, dat doet er geen zin of wel. Ik sla je bij de westen, het is een ware hel Ik zeg je dit, ik zeg je dat. Ik zeg je dat en dit, dit is pijn, dit is shit. Andreas, ik sla je bij de westen. Ik kan ik jou eens even testen? nou op te scheppen? Ze, ik zal je eens op je face en je kaken meppen. Gaat hij met de zus van zijn ex-vriendin? Heeft het leven voor die jongen nog een zin? Haha, <laughs> Jong-Zee, -Zi. bij de westen Andreas. Stis